Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journal. Volgens de politie het problematischer verlopen dan vorig jaar. In Amsterdam zijn 157 mensen aangehouden. Vorig jaar waren dat er vijf minder. Er waren twee ernstige incidenten. Eén keer werd zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. En bij een ander incident werd geweld gebruikt tegen een verkeersregelaar. In Den Haag waren 171 incidenten. In de meeste gevallen ging het om illegaal vuurwerk. Volgens de gemeente is het geweld tegen hulpverleners aanzienlijk afgenomen. Rotterdam heeft nog geen cijfers, maar de politie heeft het gevoel dat er minder incidenten waren dan vorig jaar. Bij de brand afgelopen nacht in Venendaal is toch geen dode gevallen. Eerder ja, zei de brandweer dat bij de brand in een flat iemand om het leven was gekomen. Nu blijkt dat er twee mensen zwaar gewond zijn geraakt. In Haarlem viel een dode bij een steekpartij. De politie heeft vijf mensen aangehouden. Verder waren er tijdens de nieuwjaarsnacht verschillende brandjes... waarbij soms ook hulpverleners werden lastiggevallen. Zo werden in Os twee agenten belaagd door een groep van twaalf. Drie mannen zijn aangehouden en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. In Scheveningen hebben 10.000 mensen meegedaan aan de traditionele nieuwjaarsduik. Ook op andere plekken zijn nieuwjaarsduiken georganiseerd... waar waarschijnlijk een record aantal Nederlanders aan deelneemt. In totaal hebben zich meer dan 50.000 mensen aangemeld... vermoedelijk vanwege het relatief warme weer. Claudia de Brey zal dit jaar de Oudejaarsconferentie houden, heeft de VARA bekendgemaakt. Ze wordt de eerste vrouwelijke cabaretier die de jaarafsluiting bij de VARA voor haar rekening neemt. Gisteren werd de conferentie verzorgd door Herman Vinkers. Daar keken iets meer dan 3 miljoen mensen naar. Het weer, geregeld zon en het blijft droog, maar op sommige plaatsen kan het nog mistig zijn. Het is een graad of acht. In de loop van de nacht gaat het in het zuiden regenen. En de neerslag trekt morgen overdag geleidelijk naar het noorden. Het wordt dan vier graden in Groningen tot 9 in Zeeland. Dit, was het. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N201, hoofddorp richting Zandvoort, staat file tussen Heemstede en Zandvoort 4 kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. Tot zover de verkeers... Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Nee, tanken bij de volgende. Oké. Okay.